3 uur. Dit is Radio 1. De Renze Klamer. Waarom is er nog steeds geen grote moslimpartij in Nederland? En als die er nou zou komen, hoe groot zou die dan worden? Dat zo, maar eerst het NOS Journaal, Jeroen Chapkema.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 Er zijn het jaar meer verwaarloosde en mishandelde dieren in beslag genomen dan vorig jaar. Vooral meer katten werden bij de eigenaar weggehaald, 510. In 2012 waren dat er nog 300. Het aantal in beslag genomen honden steeg van 680 in 2012 naar 840 dit jaar. Volgens de dierenbescherming is het niet zo dat de dieren in het algemeen slechter worden behandeld. De toename is vooral te danken aan de komst van de dierenpolitie, waardoor meer mensen misstanden met dieren melden.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 Philippe prees ook de bezuinigingen die de regering heeft doorgevoerd. De koning sprak een paar keer de hoop uit... dat er meer wordt gepraat tussen Vlamingen en Franstaligen. Hij noemde Nelson Mandela daarbij als voorbeeld. Twee astronauten verlaten vandaag opnieuw het ISS... voor reparatiewerkzaamheden aan het ruimtestation. De twee installeren een nieuwe pomp voor het koelsysteem. Omdat de oude niet goed meer werkte... zijn het voorzorg enkele systemen uitgeschakeld... en experimenten stopgezet. Afgelopen zaterdag haalden de astronauten de oude pomp weg.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Renze Klamer. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag. Hier in de studio zijn binnengekomen Abdel Koulani en Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. Is dat de enige islamitische politieke partij in Nederland, heren? Uh, nee, uh, want in Rotterdam uh, is uh, recentelijk een uh, islamitische partij opgericht... namelijk NIDA, en die gaat ook meedoen. En dat houd, houdt het ban met jullie, of is dat een los nee, initiatief? Nee, dat is echt een los initiatief. Oké, okay, zometeen meer hierover. En ook brandweermannen maken zich zorgen over het sluiten... van allerlei vrijwillige brandweerposten. Hoe dat zit, horen we over ruime kwartier. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag... en dat is vandaag Tjeerd Bruinia. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga even naar onze website, ditistedag.nu. De Nederlandse Moslimpartij is opgericht om voor de belangen van de moslims in Nederland op te komen en tegengeluid te geven aan de ongefundeerde aanvallen tegen de islam en tegen de moslims. De politieke partij Islaam Democraten. Wij willen een Den Haag waar de mensen weer oog voor elkaar hebben. Voor de komende verkiezingen hebben wij een aantal standpunten geformuleerd. 1. Stop op de haatzaaierij tegen de islam. Twee, actief beleid tegen discriminatie op basis van religie op de werkvloer. Ja. Abdo Kollani en Arnoud van Doorn, jullie hebben met de Partij van de Eenheid al aardig kunnen oefenen in Den Haag. Waar jullie met twee zetels vertegenwoordigd zijn in de Raad. Uh, jullie gaan nu ook richten op Zwijndrecht en Amsterdam. Zijn dat een beetje vergelijkbare steden, Arnoud van Doorn? Nou, Zwijndrecht natuurlijk niet. Het is natuurlijk een stuk kleinere stad dan Den Haag. Amsterdam is uh, qua problematiek wel vergelijkbaar. En inderdaad, er is behoefte vanuit Amsterdam, vanuit de gemeenschap in Amsterdam... om mee te gaan doen met de verkiezingen. Dat is ook een initiatief wat uit de gemeenschap komt en wat wij graag steunen. En we willen de ervaring die we in Den Haag hebben daar graag voor inzetten. En meneer Koulanen, die behoefte is die er in Zwijndrecht ook? Toch een vrij kleine plaats? Ja, ja, ook vanuit Zwijndrecht zijn eigenlijk de geluiden gekomen om daar mee te doen op lokaal niveau. Uiteraard de kleinere gemeente, kleinere problematiek. Maar toch een behoefte, omdat men daar ook het vertrouwen... min of meer in de gevestigde politieke partijen kwijt is. Oké. Okay. En wie gaan die partijen daar, of zeg maar die, die fracties van de partij van de eenheid... wie gaan die daar leiden? In Zwijndrecht is dat de heer Mohamed El-Bashiri. Dat is een jonge man die de kar wil trekken. Is ook hard bezig om zijn lijst samen te stellen. Ik heb begrepen dat hij inmiddels al twee à drie mensen bereid heeft gevonden... om samen met hem die kar te trekken. Ja. En wij ondersteunen hem daarbij. Maar jonge man, denk ik ook een beetje onervaren misschien... Is dat niet ook iets waar jullie voorgangers, bijvoorbeeld de, de Nederlandse moslimpartijen, een beetje op, op zijn stuk gelopen? Nee, dat is niet vergelijkbaar. Want uh, je zei het net goed: uh, we hebben natuurlijk al ervaring in Den Haag. En we zorgen er echt voor dat die lijnen kort blijven. Dus uh, het partijprogramma ook wordt afgestemd op de visie en de missie die wij in Den Haag hebben. Dus jullie zitten er bovenop ja. in die andere steden om ook de opstart daar te ja, bewaken? Absoluut. Oké, okay. is dit ook een soort van begin van, van veel, nog veel meer wat gaat komen? Zijn jullie van plan om volgend jaar weer in de... of bij de volgende zeg maar, gemeenteraad weer, weer tien of vijftien? Wat is jullie plan, nou, Arnaud van dat, dat, is, dat moeten we even bezien. We moeten natuurlijk even kijken of dit een succes gaat worden. We hebben er alle vertrouwen in. In Den Haag hebben we bewezen dat we goed en uh, nuttig werk kunnen doen. En dat we wel degelijk uh, op, uh, op punten echt wel... Uh, het verschil kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen. Vooral kunnen controleren, heel belangrijk. Ja. En ik heb alle vertrouwen in dat uh, in de andere twee steden dat ook uh, gaat lukken. Mocht het inderdaad succes worden dan uh, wie weet over vier jaar meer steden. Dat zou mooi zijn. Waar gaan jullie bijvoorbeeld in Amsterdam op inzetten als het gaat om beleid? Nou, primair, primair hebben we aangegeven dat het echt gaat om de vestiging van een voortgezet onderwijsinstelling op islamitische grondslag. Ja. Zoals u weet is daar een hoop om te doen. Hè. De enige twee instellingen die er waren in dit land zijn inmiddels gesloten. Ja, dat was er één in Rotterdam, Ibn Galdoen. En die ja. in Amsterdam die is onlangs gesloten in ja. 2012. Ja, het islamitisch college Amsterdam. Ja, iets, iets, iets eerder op, op voorspraak van mevrouw Bijsterveld in de tijd. Ja. Um, nou, dus we hebben eigenlijk in heel Nederland geen voortgezet onderwijsinstellingen meer. Vinden wij een kwalijke zaak. Tweeledig, ook vanuit de eigen uh, kritiek die wij hebben, natuurlijk, op het hoe het gegaan is bij de desbetreffende instellingen. Maar er ligt inmiddels een goedgekeurde aanvraag in Amsterdam... vanuit het ministerie van Onderwijs. Alleen de gemeente Amsterdam ligt al op twee, ja, twee jaar lang dusdanig dwars... Uh, dat wij zoiets hebben van, nou dan moeten wij toch echt binnen... in die gemeenteraad eens even goed ja, orde op zaken gaan stellen. Maar waarom uh, zou iets zo via jullie wel lukken... terwijl het nu al twee keer mislukt is in Rotterdam en Amsterdam? Nou, in Amsterdam ligt al een goedgekeurde aanvraag. Uh, dit gaat om een hele andere stichting die losstaat... van Ibn Galdoen en het ICA. Dit is gewoon een, een groep jongens uh, die zoiets heeft van... we hebben gewoon zo'n onderwijsinstelling nodig. Het kan niet zo zijn dat omdat het twee keer fout is gegaan... dat het dus voor de rest van het leven uh, ja, verdoemd is... en dat het niet meer kan lukken. Hmm. Uh, we hebben echt de dossiers gezien en er ligt kwalitatief... Een hele goede uh, blauwdruk om een dergelijke school te, te doen slagen. Maar het voorstel ligt er dus, maar het is ja. nog niet goedgekeurd. Nee, de, de minister heeft het goedgekeurd. Maar de onderwijshuisvesting waar Amsterdam dan uh, verantwoordelijk voor is, ja, wordt stelselmatig en eigenlijk op, op een hele, ja, laat ik het op zijn zacht uh, gezegd zeggen, van een uh, uh, minder frisse manier wordt dat tegengehouden. Ja, oh. er is geen school beschikbaar, geen, geen fysieke ruimte uh, beschikbaar. Nee, er is, er is ruimte beschikbaar, maar de gemeente Amsterdam die bemoeit zich echt op heel erg bestuur technisch niveau. Be ja, bemoeit zich met de inhoud van de, van, de, van de aanvraag. En daar mogen ze helemaal niet mee bemoeien, maar dat doen ze toch. Maar waarom doen ze dat? Hebben ze iets tegen jullie? Nou ja, niet zozeer tegen ons als tegen personen, maar... Uh, nou ja, kijk, heel simpel. Lodewijk Asscher, die draait er eigenlijk ook geen... die draait er ook niet omheen. Die heeft aangegeven dat hij een, der, ja, een dergelijke school niet wenst in Amsterdam... op basis van zijn ervaringen met het ICA. Heeft ook in de media meerdere malen uh, laten vallen... dat hij deze instelling ook gewoon niet wenst. En heeft er gewoon een persoonlijke missie van gemaakt om te het het dwarsbomen. En dat vindt u niet eerlijk, neem ik aan? Nou ja, niet alleen niet eerlijk. Ik vind dat ook een Enorme kiezersbedrog van de Partij van de Arbeid richting de gemeenschap in Amsterdam. Want veel mensen stemmen op deze partij. Ja. En dan worden ze gewoon keihard tegengewerkt. Ja, ja, ja. Is dat, want als het even gaat om dan de PvdA specifiek. daar zitten ook best wel veel moslimpolitici in. krijgen jullie daar niet ook een beetje steun van juist? 0,0. Uh, sterker nog, uh, dit zijn personen die eigenlijk juist meelopen in die stramin om het tegen te werken. Mark Koes bijvoorbeeld bij de sluiting van het ICA heeft eigenlijk min of meer publiekelijk toegegeven dat hij achter de sluiting van het ICA staat. Ja, en deze mensen zijn helemaal gehouden aan partijpolitiek ja. en uh, ja, lopen mee aan, aan de leermeesters en uh, zullen weinig eigen kritiek kunnen uiten. Nou ja. wacht, daar wil ik nog even een debat met meneer. Berk, ik vind maar kort hoor. Maar dat vind ik nou bij uitstek toch iemand die hoe dan ook. Misschien, ik kan me wel voorstellen vanuit de moslimgemeenschap dat je dan zegt naar die man dat die loopt aan de lijnband. Maar ik zou toch zeggen dat het toch een onafhankelijke figuur is... die uit de gemeenschap komt. Die toch ook in West als deelraad uh, lid heeft genomen. Ik, ik heb nog wel een soort sympathie van die man. Maar ik kon niet in Amsterdam hoor, dat zeg ik erbij. Uh, maar doet u het me niet te kort om te zeggen dat het loopt aan de lijnband? Nou kijk, hij wordt ingezet op de punten waar het scoort... en waar het de partij van de AB. Bij het wel eens uitkomt dat hij dat hij moet opkomen als een persoon die onafhankelijk en en heel eerlijk is, maar op de punten waar hij echt ja, door de gemeenschap eigenlijk voor is aangenomen, kan ik u garanderen dat hij tot nu toe nooit heeft thuisgegeven. Um, kijk, een inzetten op extra politie en en de veiligheid, kijk, dat zijn als punten die wij omarmen, uh, dus ik, ik zou hem zeker toejuichen op, op dat gebied, maar echt uh, ja, op het gebied van islamitisch onderwijs heeft hij tot nu toe 0,0 okay. gepresteerd. Ar Arnoud van Doorn, uh, islamitisch onderwijs is een belangrijk speerpunt, betekent dat jullie eigenlijk een partij zijn voor moslims? moslims nou, olie? Nee, absoluut niet. Niet-moslims-olie. Er wordt vaak gezegd dat is een islampartij Ze Dat zijn we nadrukkelijk niet. Het is een partij op basis van islamitische normen en waarden. Maar als, als je speerpunt waarde is, hebt, het is voortgezet onderwijs voor islamitische leerlingen. Ja, nee, ja, maar toch, toch, toch wil ik die nuancering wel even maken. Dat is belangrijk. We zijn een partij die gewoon voor iedereen is. Dus iedereen die zich zorgen maakt in Nederland. mensen die zich zorgen maken over de, de atmosfeer in Nederland die er is ontstaan. de islamofobie, de kloof tussen moslims en niet-moslims. Iedereen die zich daar zorgen over maakt, is dat vind ik van harte welkom. Dat is voor ons ook een heel belangrijk punt. We willen ons niet afgescheiden. We willen geen, geen, geen, geen, geen uh, parallele samenleving we, ja, wat willen zijn uw agenda -punten mee we willen gewoon meedoen, we willen meedoen voor iedereen. Wat zijn uw agendapunten dan voor niet-moslims? Nou, wat ik net al zei, moslims die zich ook zorgen maken... over de, over de sfeer die er in Nederland heerst. voor niet-moslims? Dat zijn zeker. En heel veel niet-moslims die benaderen ons. En die maken zich er ook zorgen over. Maken zich ook zorgen over, over de, de islamofobie die groeit. En die willen ons samen, uh, samen met ons graag helpen ja, heb om ik dat uit te en ook aan meneer hier... Uw naam maak die even ontschoten. excuus. Nou, wat interessant. Het CDA is een partij die zegt... de Bijbel is een richtsnoer voor ons handelen. Ja. De SGP zegt, de Bijbel is onze grondslag. Hoe ziet u de, de Koran... Ook, laten we zeggen, als je als niet-moslim uh, de Partij van de Eenheid wil stemmen... Mm -hmm. stem, uh, uh, moet je dan de Koran zien als rechtsnoer voor het handelen... of is de Koran grondslag zoals bij de SGP? Hoe moet je dat zien? Een combinatie van beide. Kijk, de grondslag in de Koran bijvoorbeeld is het rechtvaardigheidsprincipe. Dat speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Op het moment dat je dus als moslim uh, opkomt voor belangen... dan moet je altijd kijken naar het rechtvaardigheidsprincipe. Dat is een grondslag. Uh, en dat is wat meneer Van Dornen probeert duidelijk te maken. Als iemand bij ons aanklopt die niet moslim is... maar met een donkere huidskleur wordt gediscrimineerd op de werkvloer... dan zijn wij verplicht vanuit de islam om daarvoor op te komen. Dus op dat punt is het een, een grondslag. En wanneer het een richtsnoer is... is wanneer je met hele lokale problematiek te maken hebt als bijvoorbeeld het betaald parkeren... wat ook als een... Als een last wordt ervaren. Mm -hmm. van Hoe ga ik dan daarmee om? In die zin dat ik een rechtvaardig beleid kan neerzetten. En daar is natuurlijk geen grondslag in de Koran voor te vinden. Maar de Koran stuurt het wel van. Hou rekening met de beurs van de mensen. Dat niet iedereen bepaalde zaken kan betalen. En uh, hoe rechtvaardig is dat beleid? Ja. Dus dan is de Koran een soort richtsnoer? Dan is de richtsnoer. Dus het is eigenlijk okay. een combinatie van okay. beide. Okay. Nou, daar kan het okay. vandoor. U bent relatief nieuw in deze islamitische wereld. U bent ja. uh, nog niet zo heel lang geleden bekeerd. U zat daarvoor bij de PVV. Mm -hmm. Voelt u zich al een beetje thuis in deze nieuwe wereld? Ja, absoluut. Het is al, nou ja, nog niet zo lang geleden. Het is natuurlijk heel relatief. Dat is een jaar geleden. En in dat jaar heb ik een heleboel, een heleboel geleerd. En uh, uh, een heleboel kennis opgedaan. Dat is nog minimaal hoor. Uh, vanuit de islamitische oogpunt gezien. Dus ik moet ontzettend veel leren en studeren. Daar ben ik me heel erg van bewust. Ja. Maar ik voel me daar ontzettend welkom. Uh, het is een hele prettige omgeving. Uh, ik werk ook nou, met uh, bijvoorbeeld uh, mijn collega uh, Kulani. werk ik heel goed samen. Maar ook uh, binnen de moskee. Uh, vrienden om me heen. Ja. Uh, die uh, die vangen je echt uh, met open armen op en dat is heel hartverwarmend. Ik heb even een beetje gelezen. Jullie hebben ook uh, veel bijvoorbeeld punten als het gaat om veiligheid en uh, straaterreur. Uh, u ja. komt van de PVV. Zijn jullie eigenlijk ook een beetje een rechtse partij? Nou, rechts, links, dat zal ik niet zo willen zeggen. Wat we in ieder geval niet zijn. Wij zijn geen partij die moslims zijn zielig vinden, die moslims willen knuffelen of aan het handje willen nemen. De nieuwe generatie Moslims in Nederland uh, is heel sterk, is goed opgeleid... heeft heel veel eigen kracht en die uh, geven ook zelf aan... we willen niet meer uh, afhankelijk zijn van andere partijen. We kunnen het zelf wel, we willen proactief zijn. Dus het hele, uh, het hele voorstel om, om deze politieke partij op te richten... komt wederom niet bij mij vandaan, maar vanuit de islamitische gemeenschap... en dan moet je voornamelijk denken aan jongeren tussen de 18 en 30, 35... Uh, die zijn het echt zat. En die hebben ze iets van... jongens, uh, wij zijn, we kennen onze, onze rechten in Nederland, onze plichten. Uh, maar we willen, gewoon zelf, uh, we we willen dit gewoon zelf gaan oppakken. We zijn zelf sterk genoeg om die kar te trekken. Ja, zitten er voordelen aan het feit dat u eerst bij de PVV heeft gezeten? Bent u bijvoorbeeld extra gevoelig uh, voor bijvoorbeeld vooroordelen... die leven op bepaalde gevoeligheden? Nou ja, kijk, ik, ik ga niet afgeven op de PVV. Uh, ik, ik Gewoon niet mijn modder heb ik nooit gedaan. Ik ben nog helemaal niet rancuneus. En natuurlijk heb ik dingen opgepakt en geleerd in, uh, vanuit de PVV. Maar het is toch de, de partij die u, die u geloof vervoeit... Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, uh, we leven in een vrij land. Die mensen mogen hun mening hebben. Het is mijn mening niet meer, natuurlijk. Hmm. Maar goed, het is gewoon een gekozen politieke partij die meedoet in het uh, democratisch bestel. En natuurlijk heb ik dingen geleerd. Ik heb nou natuurlijk uh, debattrainingen gehad, mediatraining enzovoort. En al die, uh, die, die dingen en die kennis... kan ik nu gebruiken op een positieve manier. Toch lijkt het me wel pittig. Want u wordt dan he, door, door uw oude, nou ja, in ieder geval omgeving, de PVV wordt er niet gesteund. Maar ook hmm. met jullie nieuwe partij worden u door heel veel geloofsgenoten ook niet gesteund. Is dat niet heel lastig voor u ook? Nou, dat valt heel erg mee. Uh, er is een klein groepje. Dat is misschien 3-4% procent van de geloofsgenoten... die problemen hebben met, uh, met democratie, met stemmen. Die hebben wel een hele grote mond. Die komen je op alle internet, voorraad, social media... daar kom je veel tegen. Maar ik kan je garanderen dat uh, 90, 95 procent van onze gemeenschap... echt achter dit initiatief staat, gewoon wil meedoen. En gewoon de hand wil uitreiken naar de rest van Nederland. En wil laten zien, uh, wij, wij zijn gewoon hardwerkende mensen... die gewoon graag willen meedoen. Ik juich het, het ook toe, hoor, moet ik u zeggen. Ik juich het toe. Nou, waarom? Omdat, kijk, wij zijn een open samenleving... Ja. waarin iedereen, elke minderheid zijn recht dus oh, ik vind het positief, het is participerend zeker, als een minderheid zeker, meedoet. dus zeker, ik ik zeker. ik vind het toe te toet oh, je juist. Ja, ja, ik ik, van ik echt... vroeg me af of vrouwen ook bij jullie welkom waren. Nou, waren en, nou, waar, en zij zijn welkom. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik vraag het maar, want nee, nee, nee, dat, nee, dat nee, dat ik heb zelfs raar hier gewoond. Natuurlijk zijn vrouwen van harte welkom. We hebben een lijst die nog niet publiek gemaakt kan worden, maar er staan ook vrouwen op. En we hebben allerlei werkgroepen die bezig zijn met verkiezingen waar heel veel enthousiaste vrouwen in meewerken. op de lijst? Welkom. We hebben, voor zover ik weet, geen homos op de lijst. Maar okay. vrouwen vind ik trouwens goed dat jullie dat doen, want vrouwen... We, we, we oh, zitten een beetje met de tijd, maar ik ben even tot slot over... hoeveel jaar kan ik onverregelen op een landelijke moslimpartij, Nieuwe? Nou, dat is heel moeilijk te voorspellen natuurlijk. Maar als het, als goed? het goed... Nou ja, we hopen in 2017 mee te gaan doen met de nationale verkiezingen. Oké, okay. dank Arnoud van Doorn en uh, Abdul Koulani. Graag uh, we gaan weer naar uh, Louise Korthals. Je gaat voor ons zingen. Uh, je hebt ook uh, twee muzikanten bij, Erik Verwij en Daniel van Daal. Erik op de piano en Daniel op percussie. Dat je, is dat je vaste ploeg? Ja, dat is wel zo'n beetje de vaste ploeg. Ik draai in ieder geval alles met, uh, met Erik Verwij ja. En Daniel van Dalen, die komt als kerst op de taart met grote regelmaat uh, ook zijn bijdrage leveren. Nou. Dus ik knijp in mijn handjes. Dat is een mooie omschrijving. <laughs> wat, wat gaan jullie ten gehoor brengen? Wij gaan de wereld in een lied ten gehoor brengen. En uh, ja, ik wilde heel graag even zeggen, natuurlijk, als dat mag op de radio... Maar dat ik tot en met eind januari nog speel, het programma Vlieguur. Ja. En dat er zelfs op 13 en 14 januari nog twee voorstellingen zijn bijgeboekt... in de kleine komedie. Dus daar zijn nog kaarten voor. Goed om te weten. Nu dan jouw lied, Louise Korthals. Komt Ik zou de wereld willen vangen in dit lied Van de Donau tot de Rijn laat het er allemaal maar zijn Ik zou de wereld willen vangen in dit lied Ik zou bossen willen planten in dit lied Hele pagina's van kranten in dit lied Ik zou de wereld willen voeden u voor elk gevaar Behoeden zelfs een daad in koele bloeden in dit lied ik zou me zo kunnen verzuipen in dit lied Ik laat dictators huilend kruipen in dit lied Ik hang slingers aan de bomen, laat een noordenwind Maar komen zelfs een veel aan chromosomen in dit lied Ik maak de nacht oneindig in dit lied Ik maak de toon venijnig in dit lied Of afschuwelijk zakkerijnig, dat vindt iedereen toch geinig Ja echt alles is te weinig voor dit lied Ik zou mezelf kunnen verhangen in dit lied Onbevlekt kunnen ontvangen in dit lied Ik zou mezelf kunnen verlaten, mijn geschiedenis gaan haten Afrikaans kunnen gaan praten in dit lied Ik kan de hoogste berg trotseren in dit lied Ik kan in gale jurk traperen in dit lied Ik kan mijn tanden zo verliezen met een bek vol kiezen Pak ik zo mijn biezen in dit lied Ik zou het onrecht willen stoppen in dit lied Ik zou het city willen hoppen in dit lied Ik zou het Dijvel willen keren en de weg willen ontberen Roepen vulk ik kleren in dit lied ik zou mijn fiets kunnen bewaken in dit lied, ik kan ook wekenlang gaan staken in dit lied. Ik zou zonder overdrijven hele boeken kunnen schrijven, ik zou een jaar kunnen verblijven in dit lied. Ik zou ook groelen kunnen falen met dit lied, ik zou de headlines kunnen halen met dit lied. Ik kan vol van zinnen, hele legers veel beminnen, ik zou ermee kunnen beginnen in dit lied. Ik zou de wereld willen vangen in dit lied, ik heb een grenzenloos verlangen in dit lied. Want iemand moet voorkomen dat we niet meer durven dromen en daar zal het niet verschomen in dit lied. Louise Korthals, mochten mensen jou nou willen bezoeken... waar kunnen ze dan meer informatie vinden? Heb je nog een website? Jazeker, www.LouiseKorthals.nl of via theaterbureau hummelink -stuurman. Kijk, hartelijk dank en veel succes met jouw carrière. Graag gedaan. Als jullie pieper afgaat, dan gaat dit rijden. Ja. Maar nu worden dus posten gesloten. Deze wagen die is per 1 februari is die buiten dienst gesteld. En uh, we houden hier één tankauto's spuit over. Wij moeten naar een incident toe. Dat betekent dat er een heel groot gebied zonder voertuig zit. En dat houdt in dat die mensen gewoon minuten en tientallen minuten soms op hulp moeten wachten. Ook melding 1 de 642... Het is onrustig bij de brandweer. De Vereniging voor Vrijwillige Brandweermannen trok aan de bel... omdat ze bang zijn dat er misschien wel 150 tot 200 brandweerposten gesloten moeten worden. We zouden erover gaan praten met Marcel Dokters... die is van de vakvereniging Vrijwillige Brandweer... maar vlak voor de uitzending trok hij zich opeens terug... en wilde hij niets meer zeggen. Nou ja, toen dachten we, dan bellen we gewoon twee hoogleraren... veiligheid en rampenbestrijding. Uh, Ira Helsloot, Ben Ahlen. Jullie zijn het niet helemaal met elkaar eens. Laten we beginnen met Ira Helsloot. Goedemiddag, snapt u waar de brandweer precies bang voor is? Um, ja en nee. Ik snap natuurlijk wel dat, uh, dat men uh, enige angst heeft dat er bezuinigd uh, moet worden. En dat is onvermijdelijk omdat de brandweer te duur is geworden. Uh, en ik begrijp ook dat er angst is dat er posten moeten worden gesloten. Dat is, vind ik zelf, ben ik daar nou ook nooit zo'n groot voorstander van. Um, maar ergens moet het vandaan komen. En dan is mijn insteek, um, hey, als het niet mijn, want dat is een tijdje geleden al onderzocht dat we dan beter kunnen gaan met vier mensen op een tank spuiten in plaats van zes mensen op een tank spuiten? Want dat scheelt al ongeveer een derde in de kosten. Okay. En zo zijn er nog wel wat andere bezuinigingen denkbaar. Ja, maar uh, zijn, uh, is onderdeel van die bezuinigingen wat u betreft... ook dat sluiten van 150 à 200 kazernes? Is dat ergens op uh, berust? Nou, nee, het is het, wat, mij, wat mij betreft zou dat niet een onderdeel uh, hoeven en moeten zijn. Want ik ben eigenlijk heel erg voor uh, brandweerposten. En vooral ook om ze breder te gebruiken. alleen voor de brandweer. Uh, voor de uitdruk, maar om er veel meer uh, zeg, een algemene hulpverleningsdiensten uh, van te maken. Voor allerlei dingetjes. Dus ik ben helemaal niet voor het sluiten van, van posten. En volgens mij is dat grote aantal ook op dit moment helemaal niet uh, in wraken. Om het in goed Nederlands te zeggen. Uh, dat wordt nu wel geroepen door de VBV. Maar het gaat over heel Nederland zover... Ik weet op dit moment nou ja over tien posten of zoiets uh, niet veel meer. Oké. Okay. Ben Aalen ook hoogleraar veiligheid. Uh, u snapt de ongerustheid wel van de vrijwillige brandweer? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Leg Want er zijn wel allerlei we... gedachten. Hè, maar niemand heeft uh, de moeite genomen tot nu toe om uh, uit te zoeken... of als die gedachten er nu eenmaal gerealiseerd zijn... of het er dan beter of slechter van wordt. Oké. Okay. En we weten zelfs niet eens of uh, de bezuiniging in geld op de brandweer. of die nou ook voor uh, de BV Nederland echt een bezuiniging is. Dat weten we niet. Ja. Omdat ding, een ding als het rendement van de brandweer. ...moet omhoog weliswaar geroepen wordt... ...zonder dat iemand het rendement van de brandweer dat definieert. Ja, want even, even om een beeld erbij te krijgen... ...de brandweer bestaat voor 80% uit die vrijwillige brandweer... ...dat zijn dus mensen die opgeroepen kunnen worden als er brand is... ...om uit te rukken. En ja. op dit moment is het dan zo dat die binnen 8 tot 15 minuten... ...op zeg maar, de, de, de plaats van, uh, van het incident moeten zijn. Uh, uh, dat lijkt me toch een, uh, dat lijkt me toch een goed, uh, goed iets, dat ze gewoon heel snel kunnen zijn. Uh, ja, dat... Ja, dat... Zou je denken. Maar er is, er zijn, de, de, dat halen ze niet altijd. En de vraag is ook of het altijd moet. Maar vooral uh, uh, uh, in binnensteden is het uh, misschien uh, handiger om de binnenstad niet te laten afbranden. Uh, ja. Hoewel het afbranden van de, hele, de, de, de binnensteden natuurlijk werk oplevert voor projectontwikkeling. <lacht> nou, U uh, er nee, dus geen pleidooi dus voor het dus afbranden dus van de binnenstad. Handig. En, en zo zijn er nog wel meer dingen. Je kunt best zeggen... Ik, ik, rijd, ik ruk voortaan uit met auto's met maar vier mensen erop. Ja. Maar alle experimenten die op dat punt tot nu toe zijn gedaan. Ja. werd die auto met vier mensen gevolgd door een andere auto met nog twee mensen. Mm -hmm. Of hij werd meteen gevolgd door een auto met vier mensen. Dus waren we in plaats van met zes, met acht mensen onderweg. Okay. Dus er zijn nog helemaal geen pogingen gedaan om uit te zoeken. stel we arriveren met vier mensen. en daarna komt er ook niemand anders. Mm -hmm. wat dan van het effect is. Dus. Ja. Dus het is allemaal wel leuk om... Uh, uh, en natuurlijk, door 85 miljoen kun je bezuinigen door op de personeelskosten te bezuinigen. Dat bezuinig je dan overigens niet eens op de spuitgasten, maar waarschijnlijk op, het, uh, op opleidingen en zo. Oké. Okay. En dus, dus, dus ja, uh, Kijk, nogmaals, staat... het is misschien wel mogelijk om te bezuinigen. Ja. Maar nu wordt het allemaal als kippen zonder kop, rent iedereen achter iedereen aan. Nou ja, Terwijl het uh, rapport waar het op gebaseerd is, dat is het rapport Mans... Ja. Daarin staat dat het eerst moet worden uitgezocht voordat we wie te doen. Ja, maar de bezuinigd moet er hoe dan ook worden. En de vraag is even, gaat dat door het wat, wat selecter bemannen... van bijvoorbeeld de wagens die uitrukken of door het sluiten van, van posten? Ira Helsloot, de vak, vakvereniging brandweervrijwilligers... die wilde niet in gesprek gaan met u. Weet u waarom? Nou, nee, dat, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een beetje symptomatisch is. We hebben al eerder discussies gehad... en op het moment dat er een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd... Um, dat is wat jammer dat men dan uh, even niet aanwezig is. Er um, staat natuurlijk een heel erg sterk sentiment in de samenleving... ten gunste van, van de brandweer, van de vrijwillige brandweer. Dat is enerzijds ook absoluut terecht. Hè, want echt de meest rottige klus in onze samenleving... laten we over aan de ook vrijwillige brandweer. Hè. Dus als er iemand voor een trein springt... en, en, en ik zeg toch maar even flauwe stukken bij elkaar moeten worden geraapt... dan is daar de brandweer die wordt opgeroepen. Of als je te, uh, tegen een boom aan zit... Ja. Uh, uh, is natuurlijk niet echt een vrijwillige brand weer, weer meer, want ze worden wel gewoon betaald, hè? Ja. dus in die zin, het zijn part-timers nee, ze hebben een baan uh, daarnaast maar, maar uh, begre uh, begreep ik ook goed uh, dat, dat u eigenlijk het niet zo heel belangrijk vindt, die acht minuten dat ze wat u betreft ook al wat later ter plekke kunnen zijn uh, ja, dat uh, vind ik uh, inderdaad. In, uh, je moet er even goed kijken. Sommige binnensteden ligt het uh, net anders. in zijn algemeenheid vind ik dat wel. Want je moet preciezer zijn dan de heer Ahlen net, net is. Hè. Als je gaat kijken, red de brandweer. Uh, hè, waarom wil je snel aanwezig zijn? Dan is dat uh, uh, beargumenteerd uh, vanuit het uh, model dat mensen de brandweer aan moet komen... om daar mensen te redden... Hè. Uh, dat is gebaseerd op rekeningen uit de jaren 80. Ja. Waarin bijvoorbeeld vanuit is gegaan dat het een, een kwartier duurt voordat uh, een, een, een bepaalde ruimte ja. helemaal in lichte laaien zit. Dat, zijn, dat op... zijn oude modellen, zegt u? Ja, dat zijn oude modellen, die okay. gelden helemaal niet meer. Dus, dus, uh, maar zit daar dan wat en, u en betreft nou, de winst in? Zeg maar Daar kan als eerste op bezuinigd worden. Wat verruimen van die ja. tijden waardoor er de, de minder kosten ja. bemand kunnen zijn? Ja, nou, en ben ik niet... Laat ik zeggen, dan hoeven er wat mij betreft dus niet minder posten bemand te worden. Want de heer Alers zegt terecht, euh, en dat vind ik een goede praktijk die ook in veel buitenlanden het geval is... dat je het met vier mensen kunt uitdrukken en dan laat je van een verder gelegen post die je niet gesloten hebt, laat je vier erachteraan komen. Ja. Uh, die zijn dan niet meer op redding gericht, uh, ja. die vier achterna, maar wel om te voorkomen dat de brand uitbreidt naar andere per se En dat okay. is een hele belangrijke functie van de brandweer. Ja, tot slot meneer Ahlen. Wat is wat u betreft... de eerste bezuinigingspost bij de brandweer? Oh, de, de, de overheid. De overheid. Door, wordt, met wordt, er wordt op dit moment ontzettend veel kantoren gebouwd en zo... En uh, het is allemaal, uh, er komen ook steeds meer managers bij. Ja, daar dus moeten we daar kun gebeuren. je sowieso op bezuinigen. Oké, okay, dank uh, Ben Ale en Ira Helsloot bij de hoogleraar Veiligheid... over de bezuiniging op de brandweer. Uh, heeft de Partij van de Eenheid al een, een standpunt over de brandweerbezuiniging? Arnett van Doorn? Nou, of Het nou, is natuurlijk een, is een, is een, is een, een heel lastig dossier. Dit natuurlijk, maar, we, niet over nagedacht? Ja, we hebben er ja. dus zeker over nagedacht. We hebben het er natuurlijk ook mee te maken gehad in de gemeente... Ja. de afgelopen jaren. En we zijn natuurlijk niet blij met de bezuiniging op dit Hartstikke soort uh, eerste lijnshulp. Nee, hoort ook bij veiligheid. Absoluut. Bedankt. Het, is, uh, het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Tjeerd Bruin. goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. En wat voor gedicht heb jij voor ons gebrouwen? Een gedicht uh, over toekomstmuziek. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Louise is erg benieuwd. Heel Ga ja. je gang. Welk nummer het draaien voor brandweer in het hiernamaals? Als ongelovige ezel heb je het voor het kiezen naar welke hel je gaat. De islamitische schriftgeleerde Al Bukhari nam voor zijn verscheiden vast een kijkje en kwam terug met... Ik heb in het paradijs gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit armen. Ik heb in het vuur gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit vrouwen. Ik juich die visie toe. En zal met hitsige dames grappen maken over de verruimde openings- en sluitingstijden van het hiernamaals. Waarover protestanten en katholieken voortdurend van mening verschillen. Maar niet genoeg om elkaar nucleair wat dichter bij God te brengen. De mooiste fik is nog altijd die op deze aarde. Aan het begin van het nieuwe jaar. Men neemt een flinke stapel kerstbomen, een jerrycan zwart goud uit het verfoeide Midden-Oosten en branden maar. Wellicht met een biertje of een stukje ossenworst. Dank je, uh, Tje mooi Daarom. gedicht. Het is uh, uh, later ook terug te vinden op onze website Dit is de Dag nu. En dan kunt u ook de gesprekken terugkijken en uw reacties of ideeën kwijt. Uh, morgen dan is Dit is dus de Dag de Weer, maar dan een hele speciale kerstuitzending vanuit de koepelgevangenis in Arnhem. Kerst in de is Dus ik dank onze gasten van vandaag: Wim Berkelaar, Arnoud van Doorn, Abdul Koulani, Marietje Schaken, Louise Korthals, Peter Klaver, Ben Ahlen en Hira Helsloot. En Radio 1 gaat zo meteen door met Villa VPRO. Ger wie hebben jullie te gast? Hallo, ja, in het laatste buitenlandpanel van de Villa gaat het een uur lang over aanslagen in Egypte, slachting in Zuid-Soedan, militarisering en nog zo wat. Uh, ik ga geen namen erbij noemen, dat, is, dat neemt allemaal veel te veel tijd. Dit is straks in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier, hier is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiu, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen. Er zijn ook berichten over twee massagraven bij de hoofdstad Juba. De 75 slachtoffers zouden tot de Dinka-bevolkingsgroep behoren. De president van het land behoort ook tot die groep.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 Staat het ergens vast op de weg? Dat horen van Jolanda van der Velde van de ANWB. Ja, momenteel op drie plaatsen vertraging door files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Laren 2 kilometer. Op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen knopend Hodendrecht en Oudekerk aan de Amstel 3 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij het knooppunt Herbergse Bresseplein 2 kilometer. Dit is radio 1. Villa VPRO. De Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Vandaag en volgende week maandag en dinsdag zijn wij er nog. Daarna houdt Villa VPRO op te bestaan. En die laatste uitzendingen zijn voor onze vier geroemde en trouwe panels. Gisteren was dat het juridische schuld en boete. Volgende week zijn klinkende munt en het politieke vragenuurtje aan de beurt. En vandaag een uur lang ons buitenlandpanel. Met Thea Hilhorst, hoogleraar wederopbouw- en hulpverlening. Bertus Hendricks, midden-oosten deskundige van het instituut Klingendaal. Victor Vlam, Amerika-deskundige. Lili Sprangers, directeur van het Turkije-instituut. En militair historicus Christ Klep. Heel hartelijk welkom, alle vijf. Ja. Laten, we, laten we beginnen met het nieuws van vandaag. Aanslag in uh, aanslagen in Egypte op politiebureaus... bij een aanslag op een politiebureau in Mansoura. Dat ligt in het noorden van Egypte. Er zijn 14 doden gevallen. Meer dan 130 uh, mensen raakten gewond. Uh, Bertus Hendriks er werd gelijk geroepen door de regering. Dat is, het zijn natuurlijk de aanhangers van Moersi... die in het gevangen zit, van de moslimbroeders. Maar de moslimbroeders hebben heel hard geroepen. Dat is niet zo. En die zouden toch eerder daar belang bij hebben... om dat te claimen als het wel zo was. Dus wat kan hier achter zitten? Nou ja, ik geloof ook niet dat de moslimbroeders dat uh, gedaan hebben. Ze zouden wel gek zijn. Want? Waarom zouden Want, ze nou gek nou zijn? Ja, ze worden al de hele tijd in het verdomhoekje gegooid. Alles wat momenteel gebeurt, aanslagen in de sine of uh, in, uh, in Cairo, of nu dan... Deze enorme aanslag he, in Mansoura. Maar Bert, uh, dat dus is maakt onderdeel... het maakt het wel uit of ze het claimen of niet. Denk je niet dat deze huidige interim-regering... het hen zo, sowieso op hun conto's ja, duwt? Ja, nee, daarom moeten we dat soort berichten ook altijd met een flinke korrel zout nemen. Want het is, er is een enorme mediacampagne. Egypte heeft te maken met een terroristische uh, bedreiging die ongeveer gelijk is met de war on terror uh, in Amerika na de aanslag van 11 september. Dus alles wat er nu gebeurt, daar worden de moslimbroeders verantwoordelijk voor gesteld. En ze weten hoe gevaarlijk dat voor ze is, uh, ook voor de perceptie als het dagelijks. Voor die media gaan. Dus hebben we onmiddellijk heel sterk af, afstand genomen. En hebben gezegd dat dit in de sterkste bewoordingen wordt afgewezen. Want het is een aanslag op de eenheid van Egypte. Maak Om er even mee. lekker ouderwets aan het plot denken te doen. Er zijn meerdere fundamentalistische groepen in Egypte. Die elkaar ook weer naar het leven ja? staan. Zou de ene groep dit hebben kunnen doen. in de hoop dat uh, de aanhangers van Morsi hier de schuld van krijgen? Nee, ik denk dat degenen die er verantwoordelijk voor zijn... dat is Al-Qaeda-achtige groeperingen. Er is dus één groep die genoemd wordt, Betel Magdisi... die al eerder zich... Uh, of de supporters van Betel Magdisi, de staat voor Jeruzalem. Uh, dat is een radicale groep die in de Sinei uh, geopereerd heeft... en die ook eerder al... Uitingen van, of dreigementen hebben geuit aan het adres van politie. Want dat zijn nu allemaal koefaar-ongelovigen. En die zijn dus nu uh, fair game, zo gezegd. Hè, omdat die zich hebben schuldig gemaakt aan de onderdrukking van het Egyptische volk, zoals zij dat formuleren. Uh, ik denk dat je het in die hoek moet zoeken. En, dan, uh, en die hebben ook technieken van uh, um, Al-Qaeda. Met dus, dus een autobom. En uh, we weten nog niet precies of het een op afstand ge ontplofte autobom was. Of dat er een zelfmoordenaar bij betrokken ja, was. Ja, het is ook maar hoe sophisticated het is. Want daar kan je natuurlijk ook het nodig uit afleiden. Lili Sprangers, mm. uh, nu is het zo dat uh, Turkije, even een rare stap misschien, maar het komt allemaal bij elkaar. Turkije heeft ruzie met Amerika. Onder andere over de houding ten opzichte van zijn aanhangers. Turkije is daar een groot voorstander van. Amerikanen steunen eigenlijk het militaire interim bewind. Is het mogelijk dat Turkije hierin zit te roeren? In deze, in deze mm, pot? Nou, denk het niet, want die hebben momenteel even genoeg zelfproblemen aan uh, Den Lijven. Uh, grofweg gesteld kun je chargerend spreken, zeggen dat de ene helft de andere helft aan het arresteren in Turkije. is. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, maar dat, dat is, is allemaal één groot complot van het boze buitenland. Dat is dus de beschuldiging aan Amerika. De oppositieleider heeft uh, zes, zeven dagen geluncht of ontbeten met de Amerikaanse ambassadeur. Dat was volgend op een bezoek wat hij eerder had afgelegd in november aan Obama. Dus dat was al lang gepland. Nou, daarna is dus deze uh, shit op gang gekomen. En dus is het de schuld van Amerika. Ja. Ja. Is het nou verstandig van die Turken om zo ons en de ruzie met die Amerikanen te zoeken. Een, een, een staatsgericht uh, krant uh, die opent met een grote foto van de ambassadeur... op Rotte, jij stond ja, eronder. Ja, ja. Uh, nee, dat is, is niet zo handig natuurlijk. Maar ja. de Amerikanen hebben de Turken nu net wat meer nodig dan andersom. Dus ja. Erdogan denkt dat hij deze speelruimte heeft. Victor Vlam, uh, is dat zo? Die Amerikanen doen dat bewust heel... Uh, ja heel kalm houden, niet, over, niet overschreven, niet kwaad worden en zo. Ja, ik denk voor een deel dat het absoluut zo is. Ja. Het, het grappige wel is, wat hier gezegd ook wordt... is dat dit zijn typisch van die dingen... die volstrekt de Amerikaanse bevolking nooit bezighouden. Maar, dus dit zijn altijd van die dingen die um, misschien in Turkije groot kunnen zijn... en daar uh, staan het op de voorpagina's van de kranten. Dit dringt volstrekt niet door in Amerika. Ja. Oké, okay, laten we naar ander nieuws gaan. En dan meteen beginnen met, met een eerste. Uh, onder, of hoe heet dat? Een, een vast onderwerpje voor dit half uur. Dat gaat over de zin en onzin van interventies. En dat willen wij dan nu even koppelen aan het afschuwelijke nieuws. wat tot ons komt uit Zuid-Soedan. Waar uh, honderden doden uh, gevallen zijn. Er is een massagraf gevonden vandaag. Uh, Ban Ki-moon de uh, uh, baas van de Verenigde Naties... die wil dat de vredesmissie die daar toch al is uitgebreid wordt... dat er vijfduizend 500, man extra komen... Uh, omdat hij bang is voor een burgeroorlog. De premier wordt door rebellenleider, oud vicepremier premier uh, uh, bedreigd. En het zijn twee stammen die daar tegenover elkaar staan... en bezig zijn elkaar uit te moorden. Eerst Thea even, hebben we nog helemaal niet gehoord. Is dit een goed idee van Ban Ki-moon? Is dit een moment waarop de internationale gemeenschap daarop moet gaan treden? Nou, ik denk wat hij uh, wil, is natuurlijk dat er meer mensen zijn om uh, de UN basis te beschermen. Want er zijn inmiddels 40.000, geloof ik, mensen die zich bij de UN hebben gemeld voor bescherming, zeg maar, als, als, als intern vluchteling, als ontheemd. En die moet natuurlijk wel enige vorm van bescherming krijgen. Het is al misgegaan hè, met een aanslag op een, bij een van die kampen, waar ook mensen zijn uh, gedood, ook peacekeepers... Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Nou ja, achterliggende vraag van is het een goed idee of niet. Het is, ja, vind ik, een van de ingewikkeldste vragen bij dit soort interventies. Want je moet, de, de, je moet het niet te vroeg en niet te laat doen. En soms dan kun je ook een beetje te vroeg zijn met je interventie. En daarmee extra een signaal uitstralen van het is nu oorlog. Ja. En daarmee nog meer, meer oorlogspaniek zaaien ja. eigenlijk dan er al is. En die vraag had ik van de week ook met die evacuatie. Die vond ik, uh, ja... Ik kan het niet helemaal beoordelen. Ik weet niet op welke informatie het ge gebeurt. Die maar... hals over kop evacuatie kan met vliegtuigen. Het heel snel van... over. Hè? Want in Juba was het alweer twee dagen echt heel rustig. Mensen gingen alweer naar de winkels toe. En, en mensen gingen weer naar hun werk. En in één keer moesten alle buitenlanders het land uit. En ja... Gevolg. Op een gegeven moment vraag je je af, wat is wat? Want ja. toen kwamen er al die vluchtelingenstromen op gang. Mensen ja. gingen echt in paniek van... oh, als de buitenlanders weggaan, is het echt oorlog. He, Chris, het, het heeft inderdaad de... te maken met de mate van ernst. Ja. Er, er, er, Tessel zei het net, een paar honderd doden. Maar ik hoorde bij de BBC vannacht, een verslaggever. En die zegt, wij denken hier echt dat het om duizenden doden gaat. Misschien zelfs al om tienduizenden. En dan is het nadenken over interventie... wordt wel even iets anders. Zeker, toch? er spelen twee dingen. Maar je weet je. het niet zeker. Nee, je weet het niet zeker. En wat, wat tot recht zegt is... Je bent of te vroeg of te laat. Je bent het als VN zelden op tijd. Uh, het is of te erg of te Amerikaanse cavalerie, zeg maar. Amerikaanse cavalerie, maar ja, in dit geval is echt uh, te laat. Volgens mij is er trouwens al sprake van een burgeroorlog. Dus uh, in ieder geval op het politieke vlak. Dus wat dat betreft zou een interventie al uh, gerechtvaardigd zijn. Laten we niet vergeten uh, twee dingen. Ten eerste, de VN is natuurlijk sinds 1995 niet uit beeld verdwenen. Nee, ze zitten er natuurlijk. Dus, het, het, uh, het, uh, het gaat om een versterking bezig. van een al aanwezige macht. Precies. Tuurlijk, ja. En ten tweede, uh, het is natuurlijk ook een organisatie. En dat mogen we ook niet vergeten sinds het midden van de jaren 90. die nog steeds op zoek is naar werk. Heel, wat is op dit moment de belangrijkste veiligheidspolitieke taak... van de Verenigde Naties, dat is nog steeds vredesoperaties. Op heel veel andere gebieden gebeurt ook wel het nodige... maar daar zien we weinig van en daar horen we weinig van. En wat hier volgens mij ook nog steeds speelt... en dat is iets wat zich volgens mij alleen maar versterkt... is de rol van de media. Heel, het, uh, uh, het kan blijkbaar niet anders meer dan dat vanaf dag één... we te horen krijgen dat het nog veel erger is... dan, dan we al dachten dat het was. Wat ik een goed voorbeeld vond gisteren... is een vn vertegenwoordiger die uit het uh, vlieg, vliegveld uit het vliegtuig stapt... En ook wel een klein beetje media savvy, hè, zoals de Amerikanen zeggen. zeggen ja, het is toch wel heel erg, hè? de lijken liggen op straat. En overal ja, precies. Is want, dat, want dat is eventjes dan de vraag. Op welk moment, zeg jij zelf, Christ, is het altijd gerechtvaardig om te interveneren? Ik denk, als er... Wat dat betreft moet ik eerlijk zeggen. Misschien komt dat ook omdat ik wat ouder geworden ben. Maar ben ik wat meer voorstander aan het worden van interventies om het humanitaire zelf. Dan zou ik tien jaar geleden gezegd hebben van... nou, was meer realistisch, weet je wel. Dan word je wat ouder en dan ga je dat standpunt een beetje bijstellen. Maar je inschatting of het helpt verandert daar toch niet mee omdat je ouder wordt? Nou, kijk, dat is een catch-22 situatie. Dat is een situatie waar je nooit uitkomt. Als je wel interveneert, weet je bijna zeker, want dat tonen de cijfers dat je meer slachtoffers gaat veroorzaken. Er is recent onderzoek gedaan... Universiteit van Vancouver. Gemiddelde aantal extra doden bij een externe uh, interventie is twee keer. Dus de factor, voor Zweden je zou kunnen uitrekenen... het wordt eerder meer dan, dan minder. Dus dat speelt een rol. Ik vind zelf dat als wij nu sinds een jaar of tien die befaamde eh, duty to protect hebben... en mm -hmm. de right to uh, protect, dat we dan, daar moeten we dan wel iets mee doen. Uh, dat hebben we nu gedaan bij Libië, dat is helaas verkeerd uitgepakt. Uh, dat is misbruikt, zou je kunnen zeggen. Als wij dan toch iets willen doen, zou ik zeggen... nou, dan zou dit een goed geval zijn... Om dat eens een keer goed uit te testen. Ik Lili? vind dat je moet kunnen interveneren... alleen om het humanitaire argument als zodanig Lili, Lily, wat vind jij daarvan? Ja, Wanneer wel of niet interveneren? Ik ben een anti-interventionist. Zo. Al sinds ik bij de defensie ben Dat is duidelijk. Toe, dus dat ja. is uh, inmiddels bijna 30 jaar geleden. Um, uh, humanitaire interventies wel. Uh, maar veling steeds over hen te houden... of daar in dat vacuüm iets proberen te doen... dat is denk ik twee Syrië, keer de Syrië, factor. Allemaal, ja, dat ja, dat heeft volgens mij geen enkele nee, zin... Iran, of Irak, Afghanistan, ik ben daar heel erg cynisch over. Maar noem nou eens een land waar militair om humanitaire reden is ingegrepen... wat wat gedaan heeft, wat geholpen heeft... Er. Wordt er altijd genoemd, geloof ja. ik, als het voorbeeld. Nee, denk... Ja, maar dat is net dat uh, mobiele telefoontje... als het gaat over uh, privatisering van de telefoniebedrijven. Komt ook iedereen met dat ene voorbeeld. Nou ja, maar ja, is daarom, ook maar ik, voorbeeld. Als, als anti-interventionist komt ja. mij dat dan goed uit... Ja. dat er maar één voorbeeld ja. is. Ja. <lacht> dus daar noem ik het ook. Maar we hebben ook dingen laten liggen. Rwanda. Ik weet het niet. Ik weet niet of daar internationaal ingrijpen op zo'n schaal had kunnen gebeuren dat dat was voorkomen. Nou, dat had ook kunnen gebeuren, hoe je dat christ zegt. Dat denk dat ik dat wel. En dat Thijak? zijn eigenlijk ook ja, zeker Rwanda is daar echt een voorbeeld van, want er zijn gewoon af en toe momenten en dat was Rwanda echt waarbij uh, met een heel klein ingreep... gewoon een, een, een enorme escalerende spiraal doorbroken had kunnen worden. En daar mm -hmm. zit dat, dat, dat stukje van die timing, zeg maar. Hè, van Wat is het moment dat je die escalatie nog kan doorbreken... Ja. door ja. daar binnen te komen toch een zekere... En Rwanda is het schoolvoorbeeld... waarin, ja naar schatting, echt met een paar honderd mensen... had dat gewoon doorbroken kunnen worden. Die spiraal die die genocide op gang gebracht heeft, ja. iedere dag... Dat het nog gebeurde Hij is. Drie maanden hmm. doorgegaan. Die had iedere dag gestopt kunnen worden. Is niet gebeurd. Victor, hoor, jij hebben het er niet mee eens? Ja, Victor ik vind Dat is lastig altijd. Want het lijkt altijd alsof het met een kleine ingreep gedaan kan worden. Maar het kost toch altijd veel meer. En het probleem is dat een quick fix uiteindelijk niet de resultaten biedt. waar je op lange termijn eigenlijk uh, die je nodig hebt. En het punt is dat heel veel landen. en Amerika is daar zeker een voorbeeld van. van een land wat gewoon niet uh, de aandacht heeft. om jarenlang te investeren. Dus die verliest dan de aandacht. En dat dreigt nu ook in Afghanistan te gebeuren. Dat, dat Amerika zich mogelijk al volgend jaar gaat terugtrekken. Het is in Irak gebeurd. Het is in Irak ook gebeurd inderdaad. Maar dat voordat zo'n land er echt helemaal klaar voor is. En dan laat je dus zo'n land achter in meer chaos. En dan is de vraag of je echt wel wat goeds hebt bereikt en goeds hebt gedaan. Ja, Bertus? Nou ja, er is nog één voorbeeld waar <coughs> in eerste instantie wel goed gewerkt heeft. Althans uh, in de beginfase. En dat is Irak natuurlijk. Toen uh, in het noorden van Irak de Koerden uh, door Saddam Hussein zijn... op dezelfde manier zouden worden afgeslacht... naar het leek als uh, de Shiiten eerder in het zuiden... Toen is er dus, uh, toen wij allemaal die televisiebeelden zagen... van die Koerden in die sneeuw en die bergen en zo... toen is het besloten om die no-fly zones in te stellen... En dat heeft de Koerden in ieder geval een aantal jaren onder Saddam bijna een, een virtuele uh, onschendbaarheid uh, verleend. En een begin van een soort autonomie, wat nu bijna een eigen staat is. Maar nu, Bertus gaat het land bijna ten onder aan <tus> sectarisch geweld. Uh, ja. Het ziet er ook nog eens een keer naar uit dat Al-Qaeda daar toch de macht gaat grijpen in grote ja, gebieden. daarom zei ik ook Is goed. het dan achteraf ja, in het is begin het dan, zo? Ja, is alleen dan, nee, maar achteraf kijk, is elke boer een advocaat om te zeggen, die Amerikanen hadden toen om die reden al nooit moeten inzetten begrijpen. Ja, nee, maar ik, ik, euh, natuurlijk, de, de, wat vervolgens eraan gegeven is... Eh, om dus vervolgens dan in uh, uh, Saddam gewapende hand uh, weg te krijgen... Uh, met de, de invasie van 2003, dat is weer een ander verhaal. Nee. Maar uh, ik denk dat die uh, met die Koerden wel belangrijk was. Want dat was een van die momenten waar volgens mij... het uh, was Mitterrand, geloof ik, die toen in de Verenigde Naties had gehad... over uh, de, de devoir d'ingérence. De, de, de plicht om in te grijpen... en ook wat de latere responsibility uh, to protect is geworden... Dus het is zeker een belangrijk kantelmoment geweest in de opvattingen daarover. Hmm. Ja. Ja. Maar laten we één ding duidelijk maken, denk ik: uh, waardevrije interventies bestaan niet. Uh, uh, wat, wat Frankrijk nu doet in Afrika is voor een groot gedeelte bepaald door de historie van Frankrijk in Afrika. Uh, Wij doen uh, laat... ook mee in Afrika. Ja. Een maatje van onze historie. Oh, die ligt weer bij Frankrijk. Nou, die van Europa. <laughs> ja, als ze begonnen met ingrijpen in, de, in hun voormalige kolonie. Dat bedoel je. Natuurlijk. En zoals ja. de Belgen in Rwanda zaten in 1994, 1995. was ook geen toeval natuurlijk. Nee. Hè? Dus tegen, daar speelde zelfs het feit dat in 1994, toen ze deel gingen nemen aan UNAMER, de Vredesmacht die er toen zat, de VN-Vredesmacht, dat ze zei, nou, ons contingent mag ook weer niet te groot zijn. Het mag niet meer dan 400 man zijn. Want anders zouden we kunnen worden beschuldigd van neocolonialisme. Want dan zijn we het de grootste detachement. Het ligt natuurlijk wel ongelooflijk gevoelig wat dat soort dingen betreft. Ja, nog even tot slot. Uh, als, uh, nee, hebben hulpverlenende instanties, het is misschien een te algemene vraag, er meestal wat aan als er op een uh op een, op een enigszins succesvolle manier geïnterveneerd wordt. Ja, dat hangt er helemaal van af hoe, hoe de interventie loopt... En, en, en, en hoe de reactie op de interventie is van de bevolking. Het kan dat hangt zijn, dus af van al die dingen die jullie hier, ja, hier besproken ja, ja, hebben. Ja, precies. De timing, als, er, als er een zekere kant door ontstaat... en een zekere veiligheid, onder de, dan geeft dat hulpverlening meer ruimte... en dan geeft dat ook rust, minder, minder ontheemde... minder vluchtelingen. te geven? Nou, een ja, goed voorbeeld vind ik het niet. Maar je kan zeggen, in Congo, daar, daar kan je eigenlijk het allebei zien. Hè. Daar is heel veel misgegaan met Monusco en daarvoor MONUC, Maar er zijn toch ook wel momenten aan te wijzen in die hele periode dat ze er zaten. Dat het toch zeker ook wel een zekere, ja, een zekere rust van uitstraalt. En een zekere bescherming van uitstraalt. Waar ook hulpverlening wel wat aan heeft. Maar het is een heel mixed record hoor. Want je kan ook heel erg veel uh, problemen aanwijzen die met Monusco zijn opgetreden. Maar goed, al met al zijn het toch ook wel dat soort momenten. Is er een voorbeeld? Te geven, misschien dan helemaal tot slot, waarbij humanitair ingrijpen om de beste bedoelingen de zaak gigantisch uit de hand heeft laten lopen. Somalië? Het voorbeeld, Somalië, er was, in de tijd is daar ingegrepen met een, humanitair, uh, met een humanitair argument. Van ja, er is een misoogst en zo en mensen hebben honger. En we moeten zorgen dat er een vrijgeleide is voor de humanitair om daar naartoe toe te gaan. Hè. Echt uh, 92 heb ik het dan over. Nou, daar zitten we nu nog met die ellende. Dat is toen gigantisch uit de hand gelopen. Steeds meer vredes, uh, peacekeepers zogenaamd erbij. Die, die, uh, die uh, Black Hawk Down, weet je wat? Die Amerikanen, ja, ja. die werden neergeschoten nog meer. Nou, dat is enorm uit de hand gelopen. Daar zitten we vandaag nog mee. En het was bedoeld in eerste instantie om te zorgen dat de hulp daar goed aan zou komen op het moment dat net de nieuwe oogst er al was. Dus die hulp was eigenlijk niet eens meer zo hard nodig. Ja. Hm. Ja. Tja. Goed. Uh, en dan gaan we nog iets anders zeggen. Noem jij dat, maar vrolijks. Maar uh, de armoede. Althans, uh, de directeur van de Wereldbank, Jong Kim... die heeft er wel iets vrolijks over te zeggen. Namelijk, deze generatie die zal het einde van de armoede zien aanbreken. Want tegen het jaar 2030 moet, ja, moet nog maar 3% van de wereldbevolking... extreme armoede kennen. Hij zegt er niet bij uh, zal, Thea. Even nog bij jou blijvend weet je, kan je dit kaderen, deze uitspraak van hem? Is het een voorspelling? Is het een hoop? Wat is het? Ik denk dat het een uh, hoop is en een stukje propaganda. En uh, ik ben, ja, ik ben ook zo'n echte kwalitatieve socioloog... die ook zo heel veel wantrouwen heeft bij al die statistieken... waar dit op gebaseerd is, want... Er wordt nu al jaren geroepen dat de armoede. geen exactheid. Nee, maar de, de, de, de armoede zou omlaag gaan. Hè? In de, in de, zeg maar, het zou heel erg goed gaan met armoedebestrijding in de wereld. Terwijl, ik heb laatst nog echt een heel serieus onderzoek gelezen dat de cijfers waar dat op gebaseerd is, hoe hoog de armoede was 15 jaar geleden, dat die helemaal niet kloppen. Dus dat er eigenlijk gewoon nauwelijks beweging in is hoeveel de armoede is bestreden. Dus, Het is nauwelijks achteruit gegaan, ook vandaag, niet procentueel. Onderzoek wat vandaag dan weer gepubliceerd is. Uh, wat wij wilden gebruiken om te zeggen, meneer Jong Kim heeft dan nogal wat werk. Dat zou dan ook niet hoeven te kloppen. Dat zegt namelijk dat op dit moment nog één vijfde van de wereldbevolking extreem arm is. Wat wil zeggen een, minder dan 1,25 dollar om te besteden per dag. Het zijn maar weer cijfers, maar die komen ja. vandaag ook weer langs. Ja, maar die zijn bijvoorbeeld. Maar ook de cijfers moeten hè? wij ons. Ja. Uh, dus daar moeten we helemaal niet. Nou, ik zeg al van, maar misschien dat mijn geachte-panelgreden <laughs> daar veel bezig denk ik Ik heb. Ik weet gewoon dat iedere keer als je je verdiept in die cijfers achter dit soort verhalen, dan denk je, het ja, is toch eigenlijk voor een heel groot deel een politiek verhaal van. Uh, Misschien ook een heel belangrijk politiek verhaal. Want stel je voor dat hij zou zeggen: van, 'Nou, het wordt toch niks met de armoede bestrijden, laat maar zitten.' Ja, Er ja, zit ja. ook wel een soort misschien nee, maar, een politiek nobel. Maar is het ook niet zo dat, dat je aan de andere kant ook niet kunt ontkennen dat, bijvoorbeeld door die ontwikkeling in China hoe ongelijk die ontwikkeling ook is geweest, dat er toch miljoenen Chinezen uit de barre armoede zijn opgestegen. die hun deel was. Uh, in, in een nog niet zo ver achter ons liggend verleden. En in India gaat het minder goed, daar is de, daar is de armoede nog veel uh, schrijnender. Uh, uh, dan, dan die in China is. Maar, en dan is het vooral de, een, een sterk grote, een groeiende middelklas. Maar. Um, ik zie ook in, in de Arabische wereld, ik weet dan de allereerste keer... dat ik in Egypte was, in 1969, op het platteland... Nou ja, ik, ik, ik vond het verschrikkelijk wat je daar aan ellende zag. Nou, er is nog steeds ontzettend veel armoede in Egypte... en heel veel ongelijkheid. Maar die uh, mensonterende armoede uh, die, die ik toen in 1969 zag... die zie ik dus niet meer. Nee. Dus, dus er is wel vlam. wat aan de hand. Ja. Uh, uh, ar, uh, uh, de Verenigde Staten kennen zichzelf <tus> op het uh, platteland in het zuiden... Uh, zeker in de jaren 50, 60, om het niet over de vorige eeuw te hebben. Enorme armoede Heeft ze dat gevormd in het kijken naar het lenigen van acute armoede in de rest van de wereld. Um, of maakt ze dat juist uh, immuun ervoor? In, in Amerika is altijd meer naar binnen gericht geweest. En dat zie je zeker ook nu nog plaatsvinden. Dat men toch meer eerst kijkt naar wat gaan we in Amerika doen. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar wat George W. Bush bijvoorbeeld heeft gedaan. Hij werd een paar weken geleden tijdens de herdenkingsdienst van Mandela, uh, Mandela nog uitgejoeld. Maar als je kijkt wat hij in Afrika heeft gedaan voor in ieder geval de bestrijding van, van HIV. Ja, wat toch erg belangrijk is als je dat continent wat verder wil laten ontwikkelen. Dan heeft hij wel heel veel goede dingen gedaan. Um, Obama op dat vlak overigens nog wat minder. Maar dat komt ook omdat Amerika op dit moment... ja, Obama heeft wel een van zijn prioriteiten gemaakt... om nu echt te gaan kijken naar armoede binnen dat land. Want je ziet dat dat ook nog wel een rol speelt. En dat is natuurlijk relatief. Armoede is in dat op zich relatief. Het zijn mensen die nog steeds veel meer hebben dan, nou ja, laten we zeggen, mensen in ontwikkelingslanden. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd in Amerika op dit moment is het zo... dat als je het minimumloon verdient... dan heb je niet genoeg om rond te komen. No. En het is zo dat als je bij de McDonald's werkt... je hebt een gezin met twee kinderen... dan heb je lang niet genoeg, sterk nog... dan raadt McDonald's je ook aan om een tweede ja. baan erbij ja, te gaan Ja, precies. Zoeken. Maar goed, maar dan hebben we het dus niet over... Ja. Waar, wow, waar John Kim het over had... extreme armoede. Nee. Dan ben je binnen een bepaalde gemeenschap... waar bepaalde uh, ja. standaard zijn, ben je arm. Ja, maar ja ik, dus... het daar is relatief. In ja, ja, ja, relatief. Uh, Lily. de. Uh, dat verhaal wat Berthe zei, zegt... er is natuurlijk toch wel wat aan de hand. Want als ik kijk de eerste keer dat ik in, het of in Egypte kwam... en het daar zag de armoede, en ik zie het nu... is er toch wel wat veranderd. Hoe is dat in, in Turkije? Of in, ja, er zijn, Turkije is natuurlijk ook zo groot... in bepaalde delen van Turkije. Nou, Turkije heeft natuurlijk een ongelooflijke economische ontwikkeling... meegemaakt. Het bruto nationaal product... is bijna verdubbeld in elf jaar... En het per capita inkomen is dus ook enorm gestegen. En als je nou heel erg cynisch bent... zou je dat kunnen wijten aan de handel met Europa... Hmm. Want sinds 1995 is er een douane-unie tussen de EU en Turkije. Daar heeft Turkije enorm van geprofiteerd in de zin van groei van export. Europa is de belangrijkste handelspartner als het gaat om export. Voor een deel ook import. En als je dan naar Afrika kijkt en je kijkt hoe de Chinezen daar opereren in Afrika. Ik weet er niet veel van af hoor, maar je leest af en toe wel eens wat. Dan denk ik wel eens in mijn cynisme. Misschien is die hele ontwikkelingssamenwerking een buitengewoon ongelukkig iets. Misschien had Europa veel minder op die... Lomé-akkoorden moeten gaan zitten... waarbij de interne markt in Europa in de jaren 70 en 80... heel erg werd beschermd ten nadelen van Afrikaanse export. En hadden ze gewoon... Ik ben niet zo'n liberaal type hoor, althans politiek georiënteerd. Je je, de tijd de je ja, het is. Ja, nee, ja. Maar dan denk ik van misschien als die Lomé- en pakakkoorden er niet waren geweest... dat die armoede in Afrika een stuk minder was geweest dan met... Dat Als we de handel maar vrij hadden gegeven. Ja, met de ontwikkelingssamenwerking... waarbij je mensen wel uh, vissen geeft, maar geen hengels en zo. Ja. En wat ik weet van hoe de Chinezen in Afrika opereren... maar ik ben daar totaal niet deskundig op... is dat die handel met China heel veel Afrikaanse groei... Brengt. En dat heb je eigenlijk ook in Turkije gezien, denk ik achteraf zeggend, die handel met Europa is voor die Turken ontzettend positief geweest. Ja. Dus... Christklep, is dan het adagium waar? Dat hoor je vaak van uh, uh, hulpverleningsorganisaties, ja. dat minder armoe. Meer veiligheid in de wereld geeft. Als, je, als het klopt wat, wat de analyse van de Lili mm. over de Chinezen, het effect van hun handel in Afrika, dan is dat misschien toch waar. Nou, Onder beginnen, toen ik het bericht hoorde, had ik zoiets van: nou, dat, dat, dat lijkt me binnen 15 jaar. Van die jaar... extreme armoede. Een, ja, een, ja? een, een totale herstructurering zou dat nodig maken van de wereldeconomie. Ik bedoel, van de, van de wereldverhoudingen. Dat, dat lijkt mij binnen 15 jaar. Uh, en bovendien hebben we deze bericht natuurlijk in de jaren 50, 60, 70 van de, van de vorige jaar ook al wel gehoord. Uh, is er een lineair verband tussen uh, welvaart en veiligheid. Het lijkt er wel op, ja. Voor zover daar uh, uh, realistisch uh, bewijs over is. Mensen die geld hebben uh, bemoeien zich over het algemeen vaker met hun dagelijkse activiteiten. Dus zullen eerder proberen dat nog wat te gaan vermenigvuldigen. Dat leidt over het algemeen, en hiermee volg ik de grote Francis Fukuyama, de politicoloog, dat leidt over het algemeen tot meer politieke eisen, tot meer democratie. En dan gooi ik even met een hele grote kwast ga ik nu door de geschiedenis zijn. Maar ja, om je vraag te beantwoorden. Dat verband lijkt er wel te zijn, ja. Ja. tussen armoede en, en, ja. en veiligheid. Ja. Bertus, wat, uh, wat een leuke bijvangst was in de, in de nieuwsvoorziening... over de bemoeienis van Saoedi-Arabië en de golfstaten... Met de, met de Arabische lente, met de dingen die zich allemaal afspelen... Syrië, uh, hm. Libië, et cetera. Kwam ook in verhalen aan de orde de armoede in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. En hm. dan hoorde je ook wel analyses, kon je lezen... dat dat voor dat land en voor het regime nog wel eens gevaarlijk kon zijn. Ben je het daarmee eens? Hm. Ja, um, nou is de grootste armoede in Saudi-Arabië en in, uh, ook de rest van die Golfstaten wordt geleden door de immigranten. He. De arbeiders de uit Bangladesh, uit de Filipijnen en overal elders. Maar het is op zich inderdaad opvallend dat in Saudi-Arabië ook er heel veel arme Saudis zijn, ondanks uh, de alle subsidies die over uh, de bevolking mm -hmm. wordt, uh, wordt uitgegooid. En uh, de regering denkt nog steeds uh, dat ze uh, gevaarlijke politieke eisen kan afkopen, want toen de Arabische lente Begon waar het Saudische regime wek wekelijk, uh, werkelijk erg van geschrokken is... toen zijn ze begonnen met enorm veel subsidies uh, te gaan uh, verhogen... En toch uh, bestaat ook daar het gevaar dat de mensen op een gegeven moment uh, de ongelijkheid, want dat is namelijk ook vooral wat belangrijk is, hè, de, de, de, de, de schrijnende ongelijkheid in de armoedeverdeling, ook onder mm. Saoedi's, uh, dat die daar aanleiding in gaan vinden om zich daar tegen te gaan verzetten. En uh, er zijn uh, natuurlijk ook uh, radicale bewegingen die ook niet happy zijn met de oriëntatie van het Saoedi-Arabische Koningsrijk, uh, die al eerder in, in, in de jaren negentig opstand zijn gekomen, moslimfundamentalistische groeperingen die zouden kunnen proberen om daarop in te spelen. Dus ja, dat gevaar is zeker aanwezig. Ja. Thea, ik wilde jou nog even vragen om, um, om te reageren op wat Lili zei. Denk je dat, het, dat er iets voor te zeggen valt... de stelling dat er minder armoede zou zijn in, in bijvoorbeeld Afrikaanse landen als het Westen daar minder bepaalde vormen van ontwikkelingshulp had gebracht... en gewoon de handel lekker vrij open had gegooid. Een je de Chinese ja, koop. Ja. ja, dat is in zekere zin wel waar. Maar die, die, die, dat gaat natuurlijk wel ook de andere kant op. Er is ontzettend veel aandacht nu voor de mate... waarin buitenlandse bedrijven land opkopen in Afrika. En als je dan... Kijk gewoon, ja, waar de gebieden waar ik onderzoek doe... in Congo en in Noord-Oeganda... ja, daar zie ik de armoede eerlijk gezegd niet meer toenemen. Want het heeft ook, zit ook een element in van bevolkingstoename. Dus je komt al die gezinnen tegen met ontzettend veel kinderen... en die nauwelijks land hebben... en ook eigenlijk geen andere mogelijkheden buiten de landbouw. Dus ik zie het daar eigenlijk alleen maar meer toenemen. En als je dan kijkt dat juist ook het toelaten van buitenlandse bedrijven... er toe leidt dat er nog minder land beschikbaar is... voor de mensen uit het land zelf, zeg maar, om, om landbouw op te bedrijven... Ja, dan, dan, dan moet je uiteindelijk gaan kijken wat, wat is de voor- en wat zijn de nadelen. En soms zou een stukje protectie juist van Afrikaanse economieën, zou misschien ook weer goed uit kunnen pakken. Goed. We gaan zo meteen na het nieuws verder praten met ons buitenlandpanel. Het laatste buitenlandpanel van villa Verpiero. Maar we hebben dus zo meteen nog een half uur. Tot zo.